voet onder de stenen. Wacht. Wat? Een been verdoemen. Wat? Er ligt hier een lijk onder. Ja. Dat ziet er hier niet fraai uit jongens. Een jonge vrouw, mooie vrouw ook. Ze heeft perfecte maten. Zou een model kunnen zijn. Maar heel erg verminkt, Neergeschoten met een lading hagel, jachtgeweer. mai. Die is er inderdaad nog wel aan toe. Gelukkig dat ik deze morgen alleen maar koffie gedronken heb. Hé, He, Tams. Mm -hmm. Daarom, hè? Als jij nu overgeeft, dan... Uh... Ach, zwijgen, viezerik. Ze is volledig leeggebloed. bloed. Daaraan is ze gestorven. Het is wel zeker dat ze niet op deze plaats gestorven is. Niet op deze plaats? Dus ze is naar hier gebracht en... Dit steenpen is erover gekapt. Ja, daar lijkt het op. Er is te weinig bloed in de bodem onder het lijk. Tijd van overlijden is ongeveer zes uur gisterenavond. Haar doodstrijd moet heel lang geduurd hebben. Romain. De commissaris. Commissaris? Ja, ik ben door het examen van commissaris. Och, proficiat Romain. Kom hier. Dat heb jij verdiend, hè? Ja, dank u. Uh, wat is er, Sam? Ja, de arbeiders die haar vonden vertellen dat er hier gisteren een jachtpartij was. Aha, dat gaat hier snel opgelost zijn. Misschien. burggraaf Frederik Doaskerk, eigenaar van de grove, had gisteren hoog bezoek. Hij vergast zijn bezoekers op een jachtpartij, fazanten, hazen... Jonge ja, vrouwen. Ja, wacht. Onder zijn gasten waren onder andere de prins en zijn vrouw. Oei, dat gaat in niet rap opgelost zijn. Dank u dat u tijd wilde vrijmaken, meneer de Burggraaf. Ja, ik kan u voortmaken, ik moet deze een middag mijn vliegtuig halen. Ah, gaat u weg? Ja, ik heb een business meeting in Buenos Aires. Een van mijn bedrijven bevindt zich daar. Misschien zal dat moeilijk worden. We onderzoeken een morgen. Waar ik niets mee te maken heb, inspecteur. Ja, dat proberen wij nu te onderzoeken, hè? U had gisteren een jachtpartij georganiseerd? Ja. We vertrokken om 7 uur s morgens en waren omstreeks uh, 13 uur terug in het landhuis. U jaagde in de buurt van uw steengroeven in kenast. We zijn daar begonnen. Maar tegen de middag waren we bijna aan het kanaal. Ter hoogte van het zas. Mensen hebben tot uh, avonds zes uur schoten gehoord. Waar was u op dat moment? Ik begeleidde de prins en de prinses naar hun huis. Mm -hmm. En kunnen zij dat bevestigen? Oh, hoe, hoe durft u? Ik mag hopen dat u het fatsoen hebt om zijn hoogheden niet lastig te vallen met deze... deze laster. Oh, uh, excuseer... Wij doen alleen ons werk. Er is een vrouw vermoord. Op uw terrein, met een jachtgeweer. En u had gisteren toevallig een jachtpartij. U begrijpt ook dat we dit moeten uitzoeken. U hebt gelijk, inspecteur. U moet uw werk doen. U moet deze misdaad oplossen. En u moet er inderdaad voor zorgen dat mijn blazoen en dat van de prins... wordt gevrijwaard van elke spet. Van de kom eens. Directeur. Wat denkt je dat gaan doen zei Van Deun? Uh, moordonderzoek aan het voeren. Ah ja? Ja, dat is een dode vrouw. Ja, en je <laughs> denkt dat je het in de prinselijke adel moet gaan zoeken. Oh, nee, maar... Uh... Ja, niks te maren Meneer De Waskerk gaat nu naar huis. Hij kan gaan en staan waar hij wil. Je valt hem niet meer lastig. Ja, maar directeur... Ja, ik zei het al, niks te maren Van Deun. Opdracht uitvoeren, nu. Oké, okay, directeur... U kan beschikken. Ik wist wel dat u verstandige mensen bent. Nog een prettige dag verder, heren. Ik kan nog net mijn vliegtuig halen. Kunnen wij u nog bereiken? Ik zou het op prijs stellen als u me niet meer lastig valt, inspecteur. U kan alle vragen betreffende de steengroeven stellen aan de directeur Quentin van Overbeek. Hm? Heren, goeiedag. Maar dat kunnen we toch niet meenen? Ik heb geen andere keuze voor die. Maar je weet waarschijnlijk meer. Ja. ...maar dat is godverdomme justitie. Ja, ja, het is delicaat, hè. Als daar prinsen en prinsessen in het spel zijn. Hé. Hey. Uh, ik heb nieuws, hè. Ik heb contact opgenomen met de veiligheidsmensen van de prins. Ma, maar, dat is schitterend, hè, Sam? Ja, en het verhaal van burggraaf de Oaskerk... ...dat klopt als een bus. Die jachtpartij die was al lang afgelopen... op het moment van de moord. We beginnen opnieuw. Uh. Met Mijn dames? Oké, okay, we komen. Ah, dag jongens. En ik, dokter Maas. Maas. Ja, wij hebben geen enkel spoor van identificatie ontdekt bij haar. Maar ja, er is nog geen aangifte gedaan. Niemand schijnt haar te missen. Maar iemand moet haar toch missen? Ja. Ja. Gewassen ziet er wel perfect uit, hè? Zeg. Beetje respect, hè, nog neus. Enfin, uh, die perfectie valt een beetje tegen. Hartstevige stevige boezem is niet helemaal natuurlijk. Oh, ze heeft bon. borstprotheses. Ja, en wat zijn we daarmee? Ja, als ze op een professionele manier is behandeld, dan hebben de siliconenimplantaten een origineel serienummer. En aan de hand van dat nummer kunnen we achterhalen wie de eigenares van de borsten is. Voilà, inderdaad. Dank u wel. Yes. Implantaten blijken uit Australië te komen Maar daar houdt iedereen zijn tanden op elkaar Beroepsgeheim Ja, dat zal een tijd duren Om de juiste papieren in orde te krijgen Klote bureaucratie Ja, want is zij nu Een Australische vrouw Of, of een Belgische met connecties in Australië ja, en, en wat deed ze dan Op die steengroeven in Knast? Ja. Ja. Oké okay, mannetjes We beginnen opnieuw hè. Huh? We moeten heel dat terrein uitkammen Nee, Van Deun. Je krijgt geen 15 man om het terrein van de steengroeven uit te kammen. Maar directeur, wij moeten toch alle middelen aanwenden om de prins volledig buiten verdenking te stellen? Hè? Ja, ehm... Uh, hoe lang hebt je ze nodig? Twee dagen. Twee dagen? Ja, op één dag kunnen we al veel doen, maar het is een geweldig groot terrein, hè? Oké, okay, oké, okay, uh, ehm... Eén dag krijgt je dus, op deze plek is ze gevonden, maar ze is hier niet vermoord. Vind de plek waar ze vermoord is en let op dat er geen sporen contamineert, hè. Ja, Oké, okay, vooruit, maat. Wij gaan nog eens met die arbeiders klappen die haar gevonden hebben. Ja. Kom maar. die bulldozer. Ja, ik zag het juist ook. Hé, hey, stoppen. Hé, hey, stoppen. Hey, stoppen. Zet dat af. Mm. Ja, gisteravond hebben twee klanten iets vreemd opgemerkt. Ze vertellen er allebei over. Hebt u de namen van die klanten? Ik zal ze u geven. Ze komen hier allebei, elke zondagavond. Ja, Romain, hier moet ze neergeschoten zijn. Als een wild dier. Verschrikkelijk. Het labo moet komen om de bloedspoor te onderzoeken. Mm -hmm. En deze bulldozersporen wijzen erop dat het lijk waarschijnlijk met die machine is weggevoerd naar de plaats waar wij haar hebben gevonden. Ja, de sleutels zitten er altijd op. Hè? Iedereen kan ermee wegrijden. Hè? Ook die bulldozer moet door het labo onderzocht worden. Hè? Sophie de Bozere, dat is uh, een klant van het restaurant in Rebek. Die zag gisteravond een verwarde man op de weg die door de steengroeven loopt. En dat moet zo ergens rond 8 uur s'avonds geweest zijn. Juist voordat ze ging tennissen. Heeft hij hem kunnen beschrijven? Nee, nee. Ja. Het enige dat ze kon zeggen is dat het een grote man was, uh, dat hem ook helemaal doorweekt was, uh, een lange jas, alleen precies een landloper. Ja, maar uh, we hebben een Ja, maar ding... wacht even, dat is nog niet alles. Uh, een andere klant van het restaurant, die zag een beetje na acht uur gisteren, een grote auto in razende snelheid van Rebecca in de richting van rijden. Hij botste bijna tegen zijn wagen. Heeft hij de nummerplaat gezien? Nee. Type van auto... Een grote auto, redelijk hoekig en donker. Dat is alles. Het was geen vetter, Sam? Ja, dat is toch al iets? Ja, ja. We hebben de plaats gevonden waar ze vermoord is. Ja. En vandaar is ze met een bulldozer vervoerd naar de plaats waar wij haar gevonden hebben. Ja. En het sporenonderzoek op de bulldozer heeft niks opgeleverd. Die baas van de steengroeven van Overbeke, is die al boven water gekomen? We staan op zijn voicemail. Je zal toch eens moeten gaan reageren, hè? We zullen dus langs zijn huis gaan. Dat was ook een klein huis. Stenen opgraven levert duidelijk meer op dan lijken. Laten we eens maar eens zien of onze goede vriend hier thuis is. Koes. Oh. Hey. Wie zijn jullie? General Recherche Hallen. Meneer Van Overbeke mogen u een paar vragen stellen. Goed doet maar. Hè, leren. Wilt u een glas water? Ja, graag. Ik. ik heb een beetje een kater, denk ik. Een beetje is weinig gezegd. U was gisteren aan het ladder zat, meneer Van Overbeke. Meneer de Westkerk heeft ons naar u doorverwezen. U zou alles van de Steengroeven weten. Dat klopt, ik ben directeur. Normaal is dat er gebeurt er niks zonder dat ik er iets van af weet. Wel, dan hopen we dat u ons kunt helpen. Ik zal mijn best doen. Wij vonden maandagochtend een jonge vrouw op het terrein van de Steengroeven. En wij hebben reden om aan te nemen dat ze afkomstig is uit Australië. Een Australische vrouw? Ja, en ze was dood. Dus daar, daar weet ik niks van. U zei ons dat u alles weet wat er op de Steengroeven gebeurt. Ik bedoel de gewone dingen. Niet zoiets. Die jonge vrouw is vermoord, neergeschoten met een jachtgeweer, hagel... Mijn god... Mag ik nog wat water, alsjeblieft? Waar was u zondagavond rond 6 uur? U denkt ook niet dat... Dat is gewoon belachelijk. Meneer Van Overbeke, waar was u? Belachelijk. Antwoord van Overbeke. Waar was u zondagavond? Ik, ik weet het niet. We Kijk deze foto's. Cantuim, bekijk die foto eens. Dit is de vrouw over wie we het hebben. Hmm. Hij het totaal als hij de foto zag van de vrouw. De dokter is hem nu aan het onderzoeken. Hij moet echt kalmeren voor we hem kunnen ondervragen. Hmm. Maar ik denk toch dat we op het juiste spoor zitten van Overbeke weet meer. Heb je al meer nieuws over de borsten? Die implantaten, Rudy, die zijn in Sydney in het Stanford Institute for Beauty and Health ingebracht. Mooi. Ja, de plastische chirurgen die daar werken, die zijn bij de beste van de wereld. Iemand die daar zijn borsten laat vergroten, ja, die wil er zeker van zijn dat het goed gedaan is. En zal waarschijnlijk weten wat het kost. Ja, inderdaad, superduur. Zeg, uh, hoe heet die vrouw dan? Ja, dat hebben ze nog altijd niet willen vrijgeven. En misschien zullen ze dat ook nooit niet doen. Dat kunnen we hem op geen enkele manier dwingen. Nope, geen enkele. Het is nu gewoon wachten op hun goodwill. Ga, gaat het, meneer Van Ja, Het gaat al beter. Mogen wij u dan nog eens vragen waar u zondagavond was? Ik weet het niet. Weet u we het niet of durft u het niet zeggen? Het zou ons beter uitkomen als u het ons nu zou zeggen. Ja, Van mij, mij, Kijk... Het zou ons echt helpen, Moesten u vertellen, wat het laatste is dat u zich wel kan herinneren. Ik, uh, ik was in een bordeel, ah, in Brussel, de centre. Hm. Kunnen er mensen dat bevestigen? Ik weet het niet, het eerste deel van de avond keek ik gewoon naar de show. Ze dansten, maar... Ja, man, speel met een ander zijn voeten, hè. Maar, als je het zo speelt, dan gaan we moeten aanhouden op verdenking van de moord op die vrouw. Ik heb het niet gedaan. Alsjeblieft, meneer. Ja, wie heeft het dan wel gedaan? Hm. Kaltijn, kijk. Wij hebben het idee dat jij deze jonge vrouw al gezien hebt. Ja. Weet je hoe ze heet? Nee. Wanneer heb je haar voor het laatst gezien? Vorige week. Op een feestje. Welk feestje? Kom aan, hè. we verdoen hier onze tijd. Kom, hè. Kom eens even. Hm. Ze hebben een knalrode Porsche Cayman gevonden in het kanaal ter hoogte van Forge de Clabec. Merci, dat helpt ons niet voor. Hé, hey, maar wacht nu toch eens even, ik heb nog niet alles verteld. Ooggetuigen bevestigen dat ze een rode Porsche Kaiman op het jaagpad gezien hebben rond 7 uur zondagavond. 7 uur? Dat is net nadat ons slachtoffer vermoord is. en net voor de verwarde man te voet aan de steengroeve gezien is door die tennisspeelster. Hmm. Dat kan toch geen toeval zijn? Uh... Zonde van je auto. Ja, nummerplaten eraf gewezen, geen boordpapieren. Degene die hem gedumpt heeft, heeft zijn voorzorgen genomen. En het beste wat we kunnen doen is de auto nationaal laten zijn. Ja. Ik ben zo. Ja. Hallo de Koning. Ja, Sam, uh, kunt gij eens kijken in het systeem of er een rode Porsche Cayman is opgegeven als gestolen of verdwenen? Nee. Nee, niks. Helemaal niks. Ja, een oude Porsche Boxer, maar verder geen Porsches. Ja, merci Sam. Zeg, check gij alle ingeschreven Porsches? Mm -hmm. Zoveel zonder in België niet rondrijden, hè, van die type. Nou, oké, okay, doe ik. Jo. Jo, merci. Ja... Een dure madame. Zoals de borsten die in Australië zijn opgelapt. Een directeur van een steengroeven die niet wil klappen. En een auto van 80.000 euro. En dan vergeten we de mogelijke betrokkenheid van Burggraaf de Westkerk. Een persoonlijke vriend van de prins. Het ja. is wel een puzzel voor gevorderden. Ja. Nou, voor commissarissen. Ja, je weet het. En Van Deun, wat is de stand van zaken? Wij hebben de vrouw die vermoord is nog niet kunnen identificeren. Dus niemand heeft daar als vermist opgegeven. Nee. Totaal geen aanwijzingen betreffende haar identiteit. Nee. Of ja, we hebben de serienummers van haar borstimplantaten. Uh, pardon? Ja, die vrouw had haar borsten laten vergroten in Australië, maar ze geven daar geen gegevens over hun patiënten. En verder. Ik hoop dat je gegevens al de charge van de burggraaf en de prins hebt. Enkel de bevestiging van hun alibi. Maar. Maar wat maar. Ja, ik weet niet in welke mate die betrouwbaar zijn. Ze zijn geleverd door de veiligheid van de prins. Ja, en je trekt dat in twijfel, of wat? Ja, maar dat doe ik niet, eh, directeur. Ja, goed, goed, goed. Uh, wat heb je nog? De directeur van de steengroeven weet meer, maar die wil niks zeggen. Die, die flikt compleet. We hebben een Porsche Cayman uit het kanaal gevist. Waarschijnlijk van het slachtoffer. En er zijn getuigen die een vreemde man aan de steengroeven gezien hebben. Enig idee wie dat zou kunnen zijn? Nee, voorlopig niet. Maar wat zit ik hier dan nog te doen? Toma, hè, die flipper. Romijn. Ik begin er al spijt van te krijgen dat ik mijn overplaatsing naar Veulen niet aanvaard. Heb, Commissaris? Ja. ja. Ik heb het adres teruggevonden van een eigenaar van de Porsche. En wie is het? Ja, wat is het? Het is een verhuurbedrijf in Parijs. Parijs? Ja. Exclusieve verhuur van wagens, discreet en chic, zonder reclame op de wagens. En nou, wie hebben ze die auto verhuurd? Ja, aan His Magazine, het betere mannenblad in wording blijkbaar. Ken ik niet, wat is dat? Alle ronde, kennen dat niet? Dat is iets tussen P Magazine en de Playboy in. Ja, maar bij His Magazine wil niemand bevestigen dat ze die wagen gehuurd hebben. Zouden we hen kunnen dwingen? Huiszoeking. Ja, klein probleem, ze zitten wel in Luxemburg. Nou, vrouw Tom dat ontdekker nog aan. Dat duurt weken voordat we een rogatoire in orde hebben. Ik stel voor, hè, dat we de druk verhogen op Quentin van Overbeek. Hey ja, maar dat is een goed idee. We bluffen. Quentin, we hebben haar rapport gevonden. En hij wordt nu onderzocht. En al wie de laatste weken haar wagen heeft aangeraakt, wordt getraceerd. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat ja, kom, ik geef u een duim een keer. Hier op dat kussen. Voilà. En nu duwen. En op dat papier, alstublieft. Voilà. Maar ik heb het niet gedaan. We gaan die vingerafdrukken vergelijken. Ik heb haar ontmoet en ik ben met haar wagen meegereden. Ah, oh, voilà. We hebben gevreden. Wanneer? Zoals ik al zei, na een feestje vorige week. Waar was dat feestje? Met de fotograaf, Daniel Terhaven. Voilà. Dag, heren. Waarmee ken ik u van dienst? Hoofdinspecteur van Deun van de Federale Recherche Halle. Dit is mijn collega, inspecteur Dams. Goeiedag. Mm -hmm. Spannend. Is er iemand vermoord? Ja, meneer, er is iemand vermoord. Oh, nee toch. Kent u deze vrouw? Mm, mag ik eens goed kijken? Mm -hmm. Slechte foto, slecht licht. Ja, kent u haar of niet? Ik denk van wel. Ze lijkt op Agrippina. Agrippina? Ja, Agrippina. Uh. Hoe heet ze in techt? Maar we kennen haar gewoon als Agrippina. Kijk, ik heb nog een aantal foto's op de computer. Wilt u mij even volgen? Ja. Kijk, dit zijn de foto's van haar van de laatste fotoshoot. verleden zondag. Herkent je de locatie van de fotoshoot normaal? Tuurlijk. De steengel van Kenaast... Mm -hmm. Uh, daar is ze maandagochtend gevonden, vermoord. Maar nee. Toch wel. Wat deed u zondagavond om 18 uur? Ik was weer terugweg, van de show naar huis. Kan iemand dat bevestigen? Ja, Isabel de stiliste. Ik heb haar thuis afgezet. Ik denk dat u best meekomt voor verder verhoor, meneer Terhaven. Ja, ja en u bent dus zeker. Ja. Je Porsche is gehuurd door Agrippina Petrova. Uh -huh. Ah, dat is een fotomodel. Ja. Ah, en getrouwd met Sander van Kottem. Ah, ja, ja, ja, ja, van het uh, van Kottem Imperium. En waar wonen die? In Australië. Ja, oké, okay, bedankt. Nee, ik heb Agrippina zondag omstreeks 16 uur na de fotoshoot niet meer gezien. Kent u burggraaf de Waskerk? Ja, van voilà. naam? Bevriend met de koninklijke familie. Was hij zondag in de steengroeven toen u daar was? Ik heb hem niet gezien. Waarom? Ze waren daar aan het jagen. En Agrippina is met een jachtgeweer vermoord. Nee, niet gezien. Geen jachtschoten gehoord. En kent u Quentin van Overbecken? Quentin, natuurlijk ken ik Quentin. Hij heeft ons zondag op de steengroeven binnengelaten. Wat ja, Heeft hij Agrippina dan gezien? Tja, dat kan niet anders. Nu niet Sam. Ja, maar ik heb echt wel niet... Maar we hebben hem, het is Van Overbeke. Hij ligt van in het begin. Ja, ze, ze heet Agrippina Petrova. Ze is van Russische afkomst. Ze is getrouwd met een miljardair, Sander van Kottom, en ze wonen in Australië. Nem. Hoe weet u dat? Vrouwelijke intuïtie en charme. Naar man is op dit moment in België. Jullie gaan er naartoe. Waarom heb je haar vermoord, Van Overbeke? Ik heb haar niet vermoord. Je ligt van in het begin. Ga wel eens terug op een rijtje zetten. Jij hm? hebt Petrova vorige week versierd op die party bij fotograaf Terhaven. Zondag zijn je haar opnieuw tegengekomen. Totaal onverwacht. En je wilde haar weer neuken, maar het liep uit de hand. Nee. Waarom heb ik je gelogen? Je hebt ons wijsgemaakt dat je haar de laatste keer vorige week gezien hebt op het feest van Terhaven. Nee. nee. De federale politie mogen we binnenkomen? Zou u ook graag iets willen drinken? Nee, nee. Uh, nee, dank u. Uh, <clears throat> meneer Van Kotten. Uh... Nou, ja, wij hebben slecht nieuws, vrees ik. Uh, wij hebben uw vrouw gevonden. Oei, was ze weer dronken? Uh, uh, nee, meneer. Uh, ze is dood. Dat kan niet. Dat kan niet, ze had een opdracht in Parijs. Ik verwacht haar pas vandaag terug. U wist dus niet dat ze zondag een fotoshoot in de buurt van Halle had? Nee. Commissaris, hebt u haar daar gevonden? Uh, het is inspecteur. Uh, inderdaad, daar is ze gevonden, ja. Oh. Zou ik haar nog kunnen zien? Ik zou afscheid willen nemen. Daar kan voor gezorgd worden, zeker. Ja, die mens was er niet goed van. Ik weet het niet, Sam. Die effecten. Maar allee, dat kunnen nu toch niet zeggen? Mm, ik weet het niet. Ik heb haar zondag gezien. Maar ik, ik heb haar niet vermoord, commissaris. Maar ik vind het niet erg dat ze dood is. Kring. En waarom? Ze er me gewoon uit. Mijn prestaties tijdens het vrije waren blijkbaar te min voor madame. Ze maakten me gewoon belachelijk voor de hele crew van de fotoshoot. Meneer, ik had gevraagd om mij niet meer lastig te vallen. Uh, excuseer mij, meneer de burggraaf. Ik, ik, ik wil een enkel iets vragen. Bon. één vraag, één antwoord. Dat is al wat u krijgt. En ik wil u nooit meer horen, d'accord? Ja. Uh, uh, ja, komt er nog wat van. Uh, uh, was Sander van Kotten een van de deelnemers van de jachtpartij zondag? Ja. Ik heb haar uit de strand gehaald. Zij was zo'n cheap meisje op een dating site. Dat geeft u toch nog niet het recht om haar af te maken als een wild dier, hè? Ik. Ik was buiten mezelf. Van woede. Meneer Van Kotten, wij arresteren u voor de moord op uw vrouw Agrippina Petrova. Ik begon Ik was er bijna zeker van dat het van Alverbeke was. Nee, nee, dat was jaloezie in spel. De echtgenoot kon het niet meer aanzien. Na de jachtpartij zag hij de mensen van de fotoshoot passeren op de steengroeven. En tot zijn verbazing was een vrouw erbij. Hij zag hem van overbeken flirten en zijn stoppen zijn doorgeslagen. Hè? Ja, de getuigen hebben hem herkend en ze hebben hem aangewezen bij de confrontatie. En hij heeft de Porsche gedumpt. Ja, en zijn vrouw afgeknald als een beest. Ja, gruwelijk. Zeg Rudy, hoe wist je dat eigenlijk? Ja, mannelijke intuïtie samen met... <laughs> Hé, hey, en intelligentie, hè? Ah, oh, ja, ja, ja. gebruikt dan maar een keer uw charme om de cafébaas te roepen... ...wat ik wil dan een keer trakteren. <laughs> ja. ah.